Directeur Birgit Jonker van het Nederlands Fotomuseum legt zich niet neer bij haar ontslag. Ze zegt zich op vervolgstappen te beraden nu ze na een intern onderzoek het veld moet ruimen bij het Rotterdamse Museum. Uit het onderzoek naar een angstcultuur blijkt dat Donker informatie achterhield of onjuist presenteerde. De directeur zegt dat beeld zelf niet te herkennen. Jaarlijks sterven zo'n 200 nierpatiënten omdat er geen donornier is. Ondanks het ingaan van een nieuwe donorwet vijf jaar geleden zijn er niet genoeg donornieren. Dat blijkt uit gegevens van de Nierstichting. De organisatie is daarom een campagne begonnen om mensen er bewust van te maken dat ze niet alleen na hun dood, maar ook tijdens hun leven een van hun nieren kunnen afstaan. Een gezond mens kan met één nier goed leven. Door de vergrijzing verwacht de Nierstichting dat steeds meer mensen een nieuwe nier nodig hebben.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 is het geluid van Zandvoort. Het dit geluid is ZFR. Met nu. Goedemorgen woord, Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort Hans. Ja Goedemorgen. Goedemorgen, we zijn er weer. Net hadden we even nog uh, geluid in de studio. En maar net het hadden we even geluid, weg. maar het is helemaal... Uh, ja, is oh, nou heb er... ik weer zo'n uh, klein... Uh... Wat heb jij? Je doet het weer niet. Oh, je hebt uh, ge nee, geen... Inderdaad, nee, inderdaad. Ja, dit is even... Het beste is luister, luister, een klein ja, beste opstart, de opstart, hè? De opstart, hè? <laughs> dat maakt allemaal, niet uit, nee, dat maakt allemaal nee. niet uit. Nee, dat maakt allemaal niet een uit. Een beetje een leuke opstart. Uh, Zo is dat. dat uh... Ik probeer ook nog een uh, cd'tje te krijgen. Ja. Oh, nee, ik heb een leuk cd'tje gevonden. Ja, meen je dat? Ja, nu... Een beetje muziek? En, uh, uh, u... Gaan ja. we mee beginnen? Want misschien kunnen je het programma nog een klein beetje doornemen. Ja, dat is misschien wel goed. Ja, we gaan straks praten even over de uh, Pride hè, die eraan komt. Nou, en De ja. Night Pride uh, in uh, augustus. Juist, en uh, Karima Elkebali die heeft uh, veel uh, uh, losgemaakt met uh, rookvrij strand. Nou dat is ja. er nog niet, maar er wordt een deel zeg maar rookvrij gemaakt. Tenminste dat is de bedoeling volgend jaar. Dat is in het eerste uur. In het tweede uur gaan we onder andere praten over uh, een WK wat we binnen onze grens hebben. Ja, want het is uh, niet gering, Ja, de hè. De, de ik was, zeilboot, net, he, ik was de, net op het strand. De 18. Ik was net op het strand. Het leek Daytona wel. De campers staan op het strand. Ja, en, uh, het is vandaag hartstikke, hebben we rondje, hartstikke gezellig. Vandaag hebben we rondje rem. Rond, rondje uh, morgen rem, ja. begin het WK. Okay. Daar gaan we over praten. En Gert-Jan Bluisers, als het goed is in de, in de studio. Ja, en dan gaan we praten over... Uh... Ja, onder onder parkeren in de, in de parkbuurt. Uh, over de krocht he, ja. daar zijn, uh, de, zijn ze geweest en de voljaarsnota. Nou ja. We komen er wel uit we met Gert-Jan. En het wordt vanzelf 12 uur. En het hand. wordt vanzelf 12 uur. En we sluiten Hup. Hup. af uh, met een gesprek met Jerry Kramer... Ja. Maar de fractievoorzitter van Jong Zandvoort. Want er is ook al wat aan de hand. Nou ja, er inderaad. is wel wat aan de hand, maar... Uh, niet echt, maar uh, niet echt. een beetje. Maar goed, we gaan richting uh, gemeenteraadsverkiezingen. Uh, uh, ja. Dus altijd interessant, altijd interessant. Maar uh, misschien kun je laten horen wat jij een beetje uitgezocht nou, hebt aan muziek. Laat ik eens even beginnen met een plaatje. Ja. Daar kunnen we mee beginnen. En dit is... Uh, Alicia Keys. Ali Alicia Keys. Oh, Alicia Keys. Yeah. Oh, dit is een uh, dochter van die oude Keys. De, ja. Van de tandarts. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Ik hoor niks Ja, dat was... Uh... Lucia Kies, denk ik, hè? Ja, ja rr, hoe ja, weet, ja, je, hoe je, weet je dat? <laughs> ik ken mijn klassieken. Klassiek. Ja, dat vind ik het leuk aan jou. Weet je. Ja, leuk is dat. He, ja. hey, um, uh, nou, laten we nog maar een liedje draaien voordat we uh, Jelmer gaan bellen. Ja. Want uh, Jelmer Koper die weet alles van de culture, cu cultural uh, pride. De cultural pride. En okay. hij gaat uitleggen wat het precies is. Nou, top. Ja, toch? Helemaal goed, jongen. En als het goed is, uh, moeten we nu ook ja. kunnen horen. Ja. Maar ja, ik haal het van een stik, want er zitten 1600 uh, liedjes op. Nou, die kun je achter elkaar draaien. Dan zijn we 12 uur uh, zijn we klaar. <laughs> ik kan natuurlijk ook nog een, een, een stukje... Ja hoor, dat kan ook. Nog een stukje... Uh... Ik ben blijk een goede technicus te zetten. ik is altijd lekker. Ja. <laughs> het is pink. Uh, ook leuk. Ja, ook leuk. goed man. die om er aan de lijn te krijgen. Ja, gaat niet goed. Dat gaat niet helemaal uh, zoals het hoort, geloof oh. ik, maar. Uh, we gaan in ieder geval praten over de Culture Night, die op 22 juli uh, is in de Protestantse kerk. Ja, ik wil het niet horen. En. Uh, ja, dat is georganiseerd uh, door Pride at the Beach. In samenwerking met cultuurmakers uit de regio. En uh, voor 10 euro krijg je een volledig verzorgde ja, avond. Nou te horen, die zegt: sorry. En um, ja, er is ook nog een theater in Nebel Le Bar. We gaan straks horen van uh, Jelmer wat het allemaal gaat inhouden. Maar het is een beetje lastig om hem uh, uh, aan de lijn te krijgen, geloof ik. Misschien dat je nog even wat muziek kan draaien, hè uh, Tussendoor. Dan gaan we nog even proberen. Ja, wacht even. Wacht even. Ja, ja, ja, ja. Hij gaat nu helemaal uh, zweten, geloof ik. Ja, maar dan krijg je juist geen technicus. Hebt. Nee, dat nou, is waar, ja. ja, ja. Moet je toch, uh... Oh, ik dacht, jij technicus was terug, hè? Wat zie je? Ik dacht, jij nu technicus was. Nou ja, maar ik ben geen technicus. Nee, dat ben ik, dat weet ik. Ja, gaat ja. <laughs> ja je bent live getuige van uh, een, ja. um, een aardige uh, sketch hier in de studio. Probeer. Uh... Misschien dat je nog even wat muziek kan draaien, Gert, en dan gaan wij het Ja, weer. wacht even, ik uh, ja? ga het op een andere manier uh, Ja, oké, okay, perfect. Hè? Nou, als je nou eerst nog even muziek draait, dan... Wij komen niet... Op je ja. telefoon? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan moet het uh, zo'n beetje lukken, Gert. Hoor jij uh, Jelmer? Ik, nou, nog niet, maar... Hoi, uh... Jelmer. Ja, goedemorgen. Hoi, goedemorgen, Jelmer. Hallo. Ja, blij dat jij even aan de lijn hebben, Jelma. We willen even praten over uh, wat er aanstaande de 22e gaat gebeuren. Dat is de Culture ja. Night. En dat is eigenlijk de eerste keer dat jullie dat organiseren als Pride de uh, Beach, hè. Klopt dat? Uh, wat zijn, sorry? De Culture Night. Dat is de eerste keer dat jullie dit uh, uh, snel maar ja. organiseren. Ja, nou ja, je valt wel in, in dit concert Pride Beach. aandacht voor, uh, voor Tot, cultuur, cultuur, en, ja, cultuur en activiteiten. Ja. En we hebben er dit jaar ook voor gekozen om uh, naast de expositie, en op 28 juli gebeurt er ook nog iets uh, wat betreft kunst, om echt één avond te pakken, en dat is ja. dan komende dinsdag, mm -hmm. ja, waar verschillende soorten ja, kunst en cultuur eigenlijk samenkomt. Um, en ja, mensen kunnen voor, voor 10 euro krijgen ze drie verschillende optredens. Dus, uh, uh, ja, het is wel voor het eerst dat we het zo op die manier doen. Oké, okay, ja. ik zie de namen Arno Koek en Reis de Sambo staan. Kun jij eens zeggen wat zij ongeveer gaan doen? Uh, ja, nou ja, Arno Koek is trouwens ook uh, de, de, de gast uh, hier van de, ja. van de avond. Hij is uh. ook uh, bekend van de boekhandel Blokker in Heemstede. Ja. Um, uh, en uh, gaat uh, in het begin van de avond ook in gesprek met van is een sociaal uh, onderneemster mm. en ook uh, ja, veel actief uh, binnen, de, uh, binnen de community en uh, ja. uh, uh, heeft ook uh, verschillende dingen gedaan, heeft ook uh, podcasts over dit onderwerp en uh, is ook actief voor de, de nieuwe televisieomroep Zwart um, ja. en zij gaan dus in gesprek over, uh, over onderwerpen die, uh, die, die spelen binnen binnen onze gemeenschap okay. en daar, daar opent eigenlijk de avond mee. Ja. Uh, wat nog leuk is om te vermelden, dat staat inderdaad niet in het programma. Um, aan, helemaal aan het begin van de avond. Um, uh, dat is ook nog nergens anders vermeld. Maar dan reiken we de Pride of the Beach prijzen uit. Dat doen we eigenlijk elk jaar aan uh -huh. een ondernemer of organisatie uh, die zich in Zandvoort inzet voor een inclusieve en uh, ja, divers uh, zandvoort. Uh, vorig jaar ging hij uh, bijvoorbeeld naar Wijna Zee, hij is eerder daar, uh -huh. uh, Kellerman Hart gegaan en uh, nog zo wat organisaties ja. die, die zichtbaar, uh, zichtbaar meedoen of uh, zichtbaar hun steun uh, geven. Uh, en dat, daar openen we de avond dus mee, dus, dus we zeggen natuurlijk nog niet wie hem uh, dit jaar krijgt, Uiteraard. maar uh, de avond heeft ook nog een uh, soort feestelijk begin wat dat betreft. Leuk hoor, leuk. Ja, en dan hebben we nog een optreden hè, van Ruud Houweling, uh, mystiek optreden. Ja. Met een uh, als violist, uh, Ro Kraus. Uh, nou, dat, dat ziet er ook goed uit. En ik zie nog een uh, toneelstuk staan, hè? Met onder andere. Uh... Ja, klopt. klopt. Jan het, uh, het is eigenlijk een avond uh, afgewisseld met uh, ja. Uh, ja, gesprek en interactie. Dus een muziek optreden van Ruud. En we sluiten af met. Uh, met De Biecht. Dat is een, uh, nou, een toneelstuk wat in, uh, in mei in première ging. En uh, nou, veel, veel publiek trekt. Want het, het gaat over. Uh, uh, uh, uh, uh, een dilemma over homoseksualiteit in de kerk. Uh -huh. uh, het is een aangrijpend toneelstuk, speelt zich ook af uh, in, uh, in wat eerdere jaren, dus niet, uh, niet per se nu, maar laat ook wel zien een verhaal verteld van iemand die, uh, die toch nog steeds worstelt met, uh, met zichzelf staan binnen de kerk. Uh -huh. En wat het natuurlijk mooi maakt, dat, uh, dat dit toneelstuk uh, in Zandvoort ook in een kerk wordt gespeeld. Want, uh, Avond is in de, de protestantse kerk, uh, ofwel dorpskerk uh, aan de Poststraat, dus, uh, okay. ja, dat is een mooie combinatie. Zeker, en uh, ja, Fred Roosart is dan de regisseur en speelt met Arma Klaas en Jan-Hilko Dietz uh, uh -huh. dit ja, stuk. Ja, jan Heel is dan uh, weer bekend hè, van, ja. uh, van Hildering, hè, die, die speelt bij Hildering. Ja, ja, klopt. Ja, dus uh, ja, leuk. Daar, uh, ja. iemand met uh, toneelervaring. Ja, ja, zeker, hartstikke goed. Hé, hey, is nog in nog staan uh, theaterdiner bij Le Bar. Wat houdt dat in? Ja klopt. Ja, nou ja, uh, we hebben ook weer uh, in ons programma verschillende ondernemers die op allerlei manieren bijdragen. Ja, uh -huh. uh, en uh, bijvoorbeeld op deze cultuuravond uh, kan je vooraf eten bij Le Bar. Oh, op die manier. Het wordt een drie-gangen diner. Uh, ja. uh, uh, Samengesteld. Ah. Uh, en uh, op de website staat het menu, want er is keuze bij de voorhoofd en nagerechten oh, okay. en verschillende dingen. Uh, maar wat leuk is is dat uh, Lebar Bar en dat doen nog een aantal andere horeca uh, de hele week een menu hebben. En dus kan je in zand antwoord het speciale Pride menu bestellen. Oh, okay. dan, Heel zo merk je ook in de horeca dat, uh, dat het evenement gaande ja. is. Zeg maar. Nou ja, in ieder geval uh, als je bij Le Bar gaat eten, dan zit je lekker dicht bij de ingang van de kerk. Hè, zo maar zeggen. Precies. Het is zo Ja, dat is wel mooi. Hey, en um, nou ja, goed, uh, nog even, de inloop is om 7 uur heb ik gezien. Uh, de start van het ja. programma om half acht, einde ongeveer 10 uur. Er is nog een, een, een, een pauze. En de kosten zijn 10 euro. Dat klopt, hè? Ja, voor, voor 10 euro kan je kan je deze avond bezoeken. En ik denk, nou echt meer dan waard. En, uh, en de moeite waard. Okay, om nou. Een kijkje te nemen. En uh, met hebben we wel de opmerking we hebben voor al onze evenementen waar. Tickets voor worden verkocht, een standaard korting voor uh, pashouder. Oh, wat goed. En ja. mag je om andere financiële redenen het evenement niet kunnen bezoeken, dan willen we je natuurlijk graag de kans bieden, dus dan kun je contact met ons opnemen. Helemaal goed, helemaal ja. goed. Nou ja, even in kort nog, uh, dan hebben we op 28 juli de Pride, hè? Uh, ja. Dat is dus maandag over een week, als ik het goed heb, hè? Klopt dat? Of ja, dat klopt helemaal. Ja, hè? Ja. En uh, nou ja, de Pride hebben we er eerder in het programma over gehad, die gaat dus niet naar het ja. dorp. Maar die gaat naar het strand, hoor. Dat is de grote verandering, hè? Dat klopt. Uh, ja, zeker. Nou ja... Het, uh, nou ja in, in het uh, verleden was er natuurlijk een optreden in het dorp. Stond er nog een groot uh, podium, kan ik me herinneren. Ja, maar het ja is dit nou ja, jaar inderdaad. De, de grootste verandering is dat, uh, om zomaar even te zeggen, het, het, het feestgedeelte mm -hmm. nu echt uh, volledig op het uh, strand plaatsvindt. Ja, Je ja, kan ook ja. bij Cosmico Beach is dat al vanaf ochtend uh, sporten uh, meedoen aan een... Mega levensgrote uh, liefdeschilderij aan de Boulevard. Oh, oh. Dus er gebeurt, uh, er gebeurt van alles. Uh, en dan inderdaad, uh, de parade vertrekt wel gewoon vanaf het Stationsplein, dit keer meer door het Dorp dan eerst. Want we uh, gaan okay. volledig door de Haltestraat. En dan via het uh, Raadhuisplein en Kerkplein naar boven. Ah. Wat leuk is, want het heeft me vermeld, is dat natuurlijk het dorp is niet helemaal stil is, want Um, er gebeurt ook al vanaf middags, uh, bij diverse horeca's op de terrassen is er aandacht voor Pride. Er staat zelfs speciale entertainment op het, op het Kerkplein. Huh. Um, en uh, na afloop, want we mogen op het strand uh, tot 11 uur doorgaan hè, met, met, uh, ja. met het feestje. Uh, is er Zijn er ook nog op twee locaties een, een afterparty uh, op de maandagavond? Okay. Uh, en dat is wel in het centrum. Dus uh, dan kan er nog tot de kleine uurtjes door. Je ja. uh, doet onder andere bij, bij Anders, he? neem ik aan? Die. Ja, bij, uh, bij Café Anders inderdaad. En ja. uh, ook uh, de, de Chin Chin biedt uh, een afterdance Pride okay. aan. Dus. Uh, de dus alternatief blijft nog lang onrustig. Ja, genoeg te doen, genoeg te doen. Ja, nou ja, ja. ik wil iedereen uh, nog even nakijken. Hè. Het hele programma is te doen op uh, prideatthebeach.com. Daar staat alles ja. op uh, het programma, de thema, ambassadeurs, de partners, etcetera, cetera. Nou, ik wens jullie heel veel uh, succes met de voorbereidingen, Jelmer. Ja, bedankt Hans. ook bedankt. Zijn jullie er al helemaal klaar voor? Ja, we zijn helemaal klaar. We hoeven niks meer te doen. We kunnen eigenlijk een week uitrusten. Lekker. Nee. Ja. Nou, het wordt, het wordt lekker weer dus ja. niet te doen. Ja. Maar uh, nee, we zijn heel blij met uh, ook weer... Het, uh, ja, toch een kleine vernieuwing die we dit jaar neerzetten. Ja. Dus, ja. Helemaal goed, Jan. Okay. Dankjewel. En succes. succes hè? Oké, okay. hoi. hoi. Okay. Dag. Dag. Dag. Dag. dag. Doei, doei. Fijne dag. Doei. Fijne dag. Nou, dat was uh, Jammer. Ja, God, dat was Jammer. dat ging wel goed. hè, met en, die telefoon, hè? Uh, ja, met die telefoon gaat wel goed. Ja. Maar ik probeer nu... Weer een plaatje, een plaatje in te zetten, dat dacht ik al, want uh, ja, we hebben genoeg even gepraat... en dan, uh, komt, er een, dan waarom... komt er een plaatje waarom dat nou niet lukt. Ja. Dat is wel jammer natuurlijk, hè? Heel ja. jammer. Ja. ja. Moet ik een dingetje gaan zingen of zo? Of, uh... nee, nee, nee, nee. Oh, dat hoeft niet, oké. Okay. Ik denk dat het beter is voor de luisteraars, want dan haken ze direct af. Uh, ze zeg, haken dan, ik. direct af, hè? Maar ja. jouw warme stem is natuurlijk genoeg om... Ja, zeker. <laughs> Om een hoop mensen, zeg maar, enthousiast, te, maken, en, ja. enthousiast ja, te houden. Ja, ja, ja. Ik zou het... Uh, het is toch niet te geloven, dit. Is. Ja, het... het uh, je moet nog even een beetje op gang komen, Gert. Ja, Deedruf. het is... Uh, ja. Maar net lukte het twee keer wel al. Ja, net wel. Ja, jammer is dat, hè? Ja, dat is heel jammer. Ja. ja. <laughs> nee, maar net lukte het, omdat... Omdat je dingen deed die goed... Die, die, nee, die, omdat, die, omdat dingen ik, goed. Uh, ik heb, ik heb uh, een uh, cd uh, hier... ja. Uh, allemaal diva's. Uh, ja. uh, die, je weet wat een diva is. Hè? Ja, een diva uh, is een... mevrouw die... Uh, die die met, haar sporen uh, heeft verdiend, hè? Ja, haar sporen heeft verdiend. Ja, dat lijkt me. En, uh, ja, ik ben... Uh, uh, even kijken. Ben maar nu uh, ben je iets aan het zoeken van de, de diva's. Ik ben niet zoeken <laughs> aan de, uh, de diva's. En ik ben ook aan het kijken of je een ander... Ja, ja. nou ja, misschien lukt dat, Ger. Je weet het en, niet, en, Ja, je <laughs> weet het niet. Anders uh, uh, doen we even stilteren, maar... Hier lekker even bij komen. Oh nee, nou. Niet. Ja, nou weet je, oké, okay. ja, dat ene knopje. Dat begrijp ik. Ja, dat ene knopje, jongens. Ja, de... ja, ja, ja. Ja, zeker. Dat zie je. Het was gewoon dat ene knopje, dat, dat ene knopje.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 Robbie Williams uh, bij ja. ZFM uh, bijna vijf over half uh, elf. Ontegenzettelijk, Robbie. Ja, ja, ja vier minuten uh, over half elf uh, ja. in Goedemorgen Stantvoort. Uh, Tijdverlies, dat is je lollik. Ja, inderdaad. He? Bij ons zit uh, Karim Elgebali. Ja, er stond weer een fout, hè? Er stond Elgebali, ja, maar goed. Elgebali, mijn... excuses. En is dat nou met een I aan het einde of een Y? Y. Toch Y? Elgebali, ja. gewoon heel Nederlands. ja... Oké, okay. nee, maar dat wordt ook vaak verkeerd geschreven. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Uh, welkom uh, Karim. Je. Uh, nou, je hebt het uh, landelijke nieuws gehad. Gefeliciteerd. Ja. <laughs> dat is ongelooflijk. Ja, dat, dat, dat ging goed. natuurlijk over de, de motie roken uh, op het strand, ja. uh, wat uh, volgend jaar dan uh, op een bepaalde plek dan niet meer zou mogen. Uh, die is aangenomen door de gemeenteraad op 8 juli. Klopt. En uh, ja, jij Vertelde je dat net, je ja. verbaast je eigenlijk dat het zo uh, groot is geworden. Ja, want ja, dit, we zijn niet de eerste gemeente in Nederland, maar zijn we de vierde in Nederland bijvoorbeeld. Ja. Um, dus da daar zit ook niet echt nieuwswaarde in. Nee, nee. En daarnaast, ja, uh, het is een pilot die we gaan uitvoeren. Ja, dat ook nog. Uh, ja. En opeens, uh, ja, de, in het begin was het nog best wel rustig, en opeens ontplofte gewoon ja. in, uh, mijn mailbox met uh, interviewaanvragen en noem dan maar op. En nu zit ja. ik hier. Toen, je, ja. Ja, toen zag ik je opeens op tv bij, uh, bij van daar. Ja. Nou ja, dat was nog een grote item ook eigenlijk daarin. Hè, uh, ja, vijf minuten lang. Uh, op, uh, vijf minuten op lang, tv. ja. Onvoorstelbaar. Ja. Ja. Uh, nou, je hebt dus opnames gemaakt bij jou op school in ja, Halen. Uh, toen zij belde, dacht je van... Uh, jeetje, Mina, zegt dat... Uh, nou ja, ik, ik, ik, ik stond er een beetje bij. van, ja, ik, ik, Eigenlijk zit ik gewoon nu mijn, mijn werk te doen zoals altijd. Dus we waren toevallig rapportvergadering aan. het uh, hadden we op dat moment. Ja. Dus dan moet, je moet wel even omschakelen dat er opeens een cameraploeg voor je neus staat... die ja. je, je wat wil interviewen. Ja. Dus ik was er eigenlijk helemaal niet mee bezig en opeens, opeens gebeurde dat. En je kan het ook horen in het interview dat ik niet in Stanford sta. Want op een gegeven moment refereer ik aan Noordwijk. En ja. mijn werk is in Noordwijk. En dan hoor je zeggen, ja, hier in Noordwijk. Dus oh, je, je werkt in Noordwijk? Noordwijk. Ja. Ik dacht in Haarlem. Nee, dan... Noordwijk. De goede ja. luisteraar die, oh, okay. die, die kon horen in het item dat ik uh, niet in Stanford. Nou, was. Nou, ik zag in ieder geval dat het niet in Stanford was. Dus, uh... Dat klopt. Maar goed, die motie heeft je samen met de VVD... Ja. met uh, Siska Nederlof opgesteld. Uh, nou, ik moet erbij zeggen dat die motie... Uh, die is eigenlijk al eerder te sprake gekomen. Hè? Ja. Toch? Ja, in 2022. En toen heeft deze motie het niet gehaald. Ja, hoe, hoe kan dat nou? Ja, uh, ja, op dat moment was het nog iets te veel... voor sommige mensen betutteling. Uh, en ja, in de vorige raadsvergadering haalde je het er wel. Mm -hmm. Ook omdat we de motie best wel wat hebben aangepast... in de zin van dat de redenen waarom we dit willen... wat zijn veranderd. En toevalligerwijs... denk ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is. Eén, de, de VVD ging meedoen. Siska, uh, ja. uh -huh. Siska ook echt help meeschrijven. Dat heel fijn was. Uh, en twee, uh, Juttersgeluk, die ging op het strand bewust die week uh, peuken zoeken. En heeft ja. dus in die week echt 4000 gevonden. En dat kwam ook in het nieuws. Dus dat was... Ah. Voor die motie natuurlijk ook wel echt uh, goed. Ja, dan, en ook weer voor want we konden daarmee elkaar helpen. Ja, want ja, jij zei net, er zijn nog meer gemeenten hè, die dat uh, al langer doen. Noord. Uh, Noordwijk onder andere. Noordwijk, Scheveningen. Scheveningen die heeft voor mij twee jaar geleden de proef gestart. En die is sinds dit jaar zijn ze naar vier plekken uitgebreid. Okay. Ook ooit begonnen met één, uh, met één plek en nu dus vier. En ik las een soort van half, maar dat kan ik niet echt bevestigd krijgen, dat ook in de buurt van Tessel dat, dat ook. Daar iets is, maar uh -huh. het heeft ook te maken met dat ze het natuurgebied uh, oh, okay. graag willen beschermen. Ja. Oh, op die manier. Hey en uh, maar uh, ja, roken, zoals ik die zal nog steeds zeggen: uh, het is betutteling. Of, ja. uh, <laughs> wat vind je daarvan als je, nou, als je dat zegt? Ja, eigenlijk, uh, ik vind dat het een Kijk, het roken zelf is een vrije keuze. Mm -hmm. En laat ik het zo zeggen: als jij op dit moment uh, gewoon netjes je peuken opruimt die je gebruikt, helemaal prima. <coughs> uh, mij gaat het er echt om dat we heel veel van die uh, filters en peuken op het strand vinden. En dat is iets wat, wat ja. niet hoort. Ik bedoel, mm. ja, als ik iets meeneem aan het strand... dan raam ik het ook op, want het komt direct in de zee terecht. En dat ja. is veel meer de reden. Het, het gaat mij niet per se om dat jij wel of niet rookt. Dat is gewoon je eigen keuze het zeg gaat maar, mij veel meer omdat dat die rommel daar gewoon niet hoort. Ja, maar ja, maar ja er, dat, zijn dat, ook kind, er zijn ook kleine kinderen die, die peuken in hun mond steken. En ik het Maar is natuurlijk een algemeen probleem, hè. De, de afval ja. op het strand. Ik bedoel, uh, daar is het ook al heel vaak over in de gemeenteraad. Ja. Ik weet dat dat, bij, dat Toen ik in de gemeenteraad... Maar, maar mensen zijn gewoon heel uh, slordig wat dat betreft. Ja. Ja, ja, het klinkt een beetje hard... maar sommige mensen moet je staan maar echt heropvoeden. Want ik ja. ja. vind het heel normaal... om hun troep gewoon lekker te laten liggen... En in een andere ruimte. Ja. Wel, maar ja. ik ben, in Spanje is het sowieso verboden... om ja. te roken op het strand. Uh, okay. En uh, dat is al een paar jaar. En nu zie je dat niemand zich daaraan stoort. Uh. Dus het is heel... Ja, het hoort bij... Het, uh, ja. bij, bij als je naar het strand gaat... Nou, neem je geen hond mee... Je neemt geen uh, sigaretten mee. En uh, voor ja, de rest hou je het schoon. En, en je merkt gewoon dat het dat, dat, uh, ja, in eerste instantie. Ja, of je gaat ergens uh, staan waar, waar, waar een de, de asbak staat. In ieder geval, ja, dan uh, ja, ja, rook ja. roken. Maar ja, ik denk ja. ook dat, dat voor de strandhouders dit een best een positief gegeven kan worden. Want uh, als je dan zegt van nou, je mag boven mag je roken. Hm. Nou, dan gaan ze op een, een, een, een tafeltje zitten en dan nemen ze wat te drinken ja, bij. Alle, alle gezellige ja. mensen die wat drinken, ah, zo, ik, de, ik, die komen niet meer dan. Ik herken jou. Dat <lacht> ik ook willen Nee, maar goed. Um, um, uh, als we even kijken hoe dat nou uh, echt de ja. werk gaat straks. Ik bedoel, het gaat volgend, volgend jaar zou het nog ingaan. Ja. Het zou bij één uh, strandpaviljoen zijn ja, dan. Ja, één plek. Op het strand. En uh, hebben jullie een strandpaviljoen op het oog al of niet? Uh, nee, want ik, uh, dat, dat vind ik ook belangrijk. Dit moet wel echt in samenspraak gaan met de ondernemers op ja, het strand. Nou, ja, het ja. dat lijkt mij wel, ja voor een uh, strandpavillon. Nee, Hier is vrij, een handen. bordje in de grond slaan ja, van... je mag niet groot worden. Ja. <laughs> uh, nee, dat is niet het idee. Het idee is dat nee. we samen gespraak gaan. En moet ik ook eerlijk zijn, toen ik met deze motie bezig was... heb ik ook een aantal strandpachters gesproken. Ja. En die waren er ook echt niet onwelwillend over. Uh -huh. En een deel van de trasses is, is natuurlijk ook al ook vrij op het strand. Dus ja, ik denk dat er genoeg plekken zijn op het strand... en genoeg ondernemers zijn die zeggen van... nou, doe dat maar bij mij voor. Ja, ja. ja. dus dat gaat wel lukken. Dan ga je nog ja, ik, denk dat, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd. Ja. En wat je ook ziet van dat is ook een beetje de hoevraag. Uh, in Scheveningen hoeft er geen eens gehandhaafd te worden op dit. Mm -hmm. In Noordwijk ook niet. Het is schijnbaar zo uh, in de mens, als jij iets verbiedt, of een soort van in ieder geval ontmoedigt, ja, ja. dat mensen dat zelf al niet gaan doen. Uh -huh. ja. okay. En dat, ja, Ik denk dat het hier ook wel, het, als het in Scheveningen werkt, dan moet het hier ook. Was uh -huh. ja, ja. Ja, die, die die motie in 2022, hè? waarschijnlijk was het in 2022, ja. was die ook van jullie toen? Ja. En uh, verbaasde je toen dat die, dat die, die het niet redden, of? Ja, want ik dacht, dit, dit, dit vindt iedereen. Iedereen ja. vindt wel dat het strand ja. trans schoon moet zijn. Ja. Nee, tuurlijk. Ja, Alleen, ja, ik, ik, ik weet niet waarom je het toen niet haalt. Ik denk dat het net niet tijd ervoor was. Maar uh -huh. ja, de VVD vond het uh, ja. dat, dat uh, ja, mensen zelf moeten kunnen bepalen wat ze doen. Ja, uh -huh. Dus het is dus gewoon zijn, eigen ja. keuzes ja, ja. En, en uh, daar staat de VVD in. Ja. best voor. En die motie ging ook best wel over misschien wat meer de inperker van die keuzes. Terwijl ja. nu de, de inslag van die motie was heel anders. Namelijk van de eerste toepel op het strand is niet goed voor de gezondheid. Uh, uh. Uh, en, en de kinderen die met die filtertjes aan het spelen waren. Ja. Ja. Hoeveel vind, hoe vind je nu trouwens over het algemeen dat afvalproblemen op het strand uh, zeg maar... Uh, ja, jullie hebben er vaak iets over gezegd. Ja, het, het eerste wat ik deed toen ik in de raad kwam, uh, zeven jaar geleden. Mijn eerste motie was een motie om de afval op het strand op te rijden. Omdat ja. het me echt enorm stoort. Dus de, de, dat is, als je kijkt naar de plastic soep en zo, dat is wat daar gebeurt. Ja. Dat rolt zo de zee in en dat wees dat, dat, dat, ja, ja. dat vergaat voor de van de microplastics. Dus dat was het eerste wat ik deed. Ik weet wel dat de wethouder toevallig ook in de afgelopen raadscommissievergadering zelfs, denk ik, heeft gezegd dat er 150 prullenbakken worden Nou, uh, ja, Er staan er heel... een hele grote ja. erbij gekomen. He? Ja, maar die, ja maar die, staan, die staan vrienden, allemaal ja. bij elkaar. Ja. Bedoel, als je, ik loop elke ochtend een uur over het strand... en dan uh, loop ik met een, uh, een, een, met een zakje, met, met, met een zakje vol, ja. uh, vol, vol afval van mijn hond... en dan moet ik echt een heel eind naar de, uh, uh, hoe heet het, naar de strandtent lopen... want daar staan opeens 15 ja. bakken naast elkaar. Ja, ja. Dus ja. Het, het, het is veel slimmer om bij elke strandtent gewoon een aantal van die bakken neer te zetten. Zodat je ja. Ja, wat, wat meer mogelijkheden ja, hebt ja. om, om je ja. troep uh, kwijt te kunnen. Ja, ik weet niet hoe het kan dat, dat wij als gemeente het zo moeilijk vinden... om dit probleem op te lossen. Ja. Ja. Het is een best wel, denk ik in mijn ogen... best wel een makkelijk simpel probleem om op te lossen. Alleen het lukt ons toch niet steeds om de vinger op de zere plek te, te krijgen. Ik heb ook heel veel collega's gehoord van... Uh, maak het nou eens duidelijk wat het gevolg is. Maak duidelijk dat je een boete ervoor kan krijgen. Ja. Maak desnoods die boete heel erg hoog. Huh. Maar schijnbaar lukt het ons dus niet om dat daar iets mee te doen. En maar lukt dat beter in andere uh, kustplaatsen, zoals Scheveningen of Noordwijk? Of... Uh, Heb je de... ik, ik, ik denk in, in, Noordwijk het, in Noordwijk is het anders, Ze hebben veel minder strandtenten. Hmm. En daar is het is strandgebruik ook iets anders, meer kuuroordbordplaats. Mm -hmm. hmm. Scheveningen zal wel redelijk hetzelfde zijn als het ja, Noordwijk. Ja, maar het is, als je in een dorp loopt is het fantastisch geregeld. Ja. Genoeg bakken. Uh, de zakjes kan je overal voor de hond meenemen. Mm. Dus wat dat betreft is het echt, vind ik echt top. Maar Ook pas sinds dat de Raad zich daar echt boos om heeft gemaakt. Ja. He? Ja. Maar ja, datzelfde geldt voor het strand natuurlijk. Ja. Als, je, als je te weinig bakken voor op het strand neerzet, ja, dan kan je de, ja, is dit natuurlijk de, de, de uitkansen. Ja. Ik, ik, ik, ik, ik neem altijd wel wat ik vind op strand neem ik mee om weg te gooien. Hm. Weet je wel? En vanochtend... Nee, je ziet het uh, waar ze gezeten hebben. En daar, daar liggen lege flessen. Daar liggen ja. bakjes plastic. Daar liggen ja. uh, plastic glazen. Weet ik veel. Mensen laten gewoon alles ja. liggen. Nee, maar als er 15 meter... als er 15 meter verder een, een, een prullenbak staat... Ja. wordt het toch makkelijker om het weg te gooien. Ja, dat is waar. Hm. Ja, de, de, ja, dat is dus de discussie die we heel vaak in de gemeenteraad hebben. Ligt het mm -hmm. nou aan dat wij te weinig plek hebben om in te leveren? Of moeten mensen meer hun troep opruimen? Kijk, ik denk dat het altijd een NN-fout is. Je moet ervoor zorgen dat mensen hun troep kunnen inleveren. Maar mensen moeten zich ook wat beter gaan gedragen. Ja, dan aan de en in Spanje, ik gaf het net als voorbeeld, uh, daar is het voor mij ook heel gebruikelijk dat er zelfs zo'n karretje over het strand gaat. Die, uh, ja. Eigenlijk alles uh, weer schoon, uh, schoon. Nou ja, dat gebeurt hier ook eigenlijk. Ja. Want ik zie regelmatig uh, dingen van Paap met een apparaat ja. erachter... die het strand schoonmaken. Ja. Dus dat is, ja, dat is wel perfect. Hey, laten we nog even naar die peuken. Dat zijn ja. eigenlijk filters, hè. We Klopt. hebben we het over. Dat spreek je over. Uh, nee, maar dat één dat e filter, <laughs> filter duizend liter water ja. kan verontreinigen. Ja. Door microplastics, uh, neem ik aan. Nou ja, uh, dat, dat verontreiniging zit er vooral voor in, in, de, in de, de, de, de, de stoffen... die in het filter blijven zitten mm -hmm. uh, nadat je hebt gerookt. En als dat in een zee terechtkomt, dan... Ja, dat je ja, vervuilt gewoon een, ja. 1000 liter water. Het andere probleem is dat uh, als zo'n um, filter uh, vergaat, vergaat nooit echt helemaal, want het zijn microplastics, dat er ook nog eens een keertje 15.000 hele kleine stukjes plastic vrijkomen. Mm -hmm. En dat wordt dan weer opgegeten door vissen, door vogels, noem het om maar op. En dat ja, uiteindelijk ja. Ja. Ergens bij ook weer bij ons als mens in ons lichaam terecht. En ja, je ziet gewoon dat dat, dat, dat echt het probleem is, ja. vind ik. Ja. Um, nou, dat 15... zou het alleen maar. Uh, ik zou zeggen dat het alleen maar bijdraagt. Uh, aan, aan, een, aan, een, aan een schone strand. Ja. En, en, en een, een situatie dat kinderen niet geconfronteerd worden met rokende mensen. Mm. Daar gaat het natuurlijk ook om. Weet je wel. Als ja. kids zien dat je rookt. Ja, Zo zijn, wij, ook zijn ook wij natuurlijk ja. met z'n allen begonnen. Ja, en, begonnen. En, het is ook een keuze nu voor de niet-rokers om naar een bepaalde plek te gaan. Ja. Uh, en dat is ook een beetje, dat is altijd, dat is een beetje die, die discussie over keuzevrijheid. Het is voor de roker een keuzevrijheid om wel of niet te roken. Maar het is niet voor de ja. niet-rokers een keuze om... Ja. Ja, een gaan waar niet wordt Maar Een aantal jaren geleden begonnen ze er ook mee. Rookvrij bij de sportclubs. En dat is nu eigenlijk heel normaal geworden. Ja. Uh, volgens mij. Dus uh, ja, het is alleen maar goed. Het is ja. alleen maar goed. Um, over een paar maanden is er, zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Karim, Ze komen dichtbij nu. Die komen wel dicht, <lacht> komt dichterbij. Hey, ga, jij, ga jij door trouwens? Wil jij door? Ik wil heel graag door. Je ja. wil graag door. Na nou, acht, na, dan worden dus het wordt dus twaalf, twaalf jaar. jaar ik kan mezelf ook niet voorstellen dat ik al ja. zo lang in de raad zit. Het voelt echt als gisteren dat ik voor het eerst <lacht> werd gekozen. Ja. Maar ja. Juist door dit soort dingen, door wat er afgelopen week weer is gebeurd met emotie... en dan dat je veel, ja, veel aandacht krijgt... en dat je ja. idee gewoon echt werkelijkheid wordt... ik vind dat... Het meest ah, toffe. Ik, ah. ik, ja, ik hou van Zandvoort en ik wil me graag nog steeds inzetten. Ja, maar goed, jullie gaan niet door alleen als GroenLinks, Maar ja. het uh, wordt groenlinks PvdA. Of Klopt. PvdA, PvdA GroenLinks. Ja, nee, voor wordt het wordt GroenLinks PvdA. PvdA. Ja, ja, ja, Totdat ja. er een nieuwe naam ooit is bedacht landelijk. En het ja, ja. van Maar ik vind toch dat jullie uh, heel erg uh, goed omgaan met uh, bijvoorbeeld de VVD. Wat ja. uh, toch wat een soort van... Tegenpol is uh, landelijk en uh, wat dat betreft, uh, uh, als ik Siska regelmatig hoor, dan nou, is ze heel positief over jullie. En, en, uh... Ja, we hebben ook, denk ik, niet. Uh, ja, Koper en ik hebben het genees naar elkaar uitgesproken, maar wij zijn voor mij allebei heel erg groot fan van samenwerken en nog iets veel belangrijkers: we houden allebei ontzettend veel van zandvoort. Ja. En die twee, twee dingen samen die zorgt ervoor dat soms, soms, het ons ook niet echt heel erg uitmaakt of iets wel heel erg bij onze partij past van uit landelijk. Maar dat we veel meer denken van ja, dit is goed voor Zandvoort en laten we dat gewoon doen. Ja, ja maar ja, ik geloof dat alle ja. 17 uh, raadsleden wel voor Zandvoort houden, toch? Ja. Lijkt mij, ik bedoel, uh, je gaat er niet in zitten. de en wat meer dan denk zitten. ik. Nee, maar uh, je krijgt toch dus uh, GroenLinks van de Orbe, daar gaan we dan even van uitgaan. Maar er moet één lijsttrekker komen. Klopt. Hoe gaat dat uh, worden? Ja, wij zijn een, een ledenpartij. Dat betekent dat onze leden dat mogen kiezen. Dat is het saai. Dus de leden van GroenLinks en de leden van de Partij van Arbeid. Ja, en we zijn nu een nog, soort ja. van samen achter de schermen al als partijen. Dus dat betekent dat we één algemene ledenvergadering gelukkig hebben... en die tweede hoeven niet. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat is efficiënt in de tijd. Uh, nee, wij, wij mogen ons nu aanmelden. Uh, tot 1 september mogen, mag iedereen, ook uh, andere mensen in Zandert... mogen een brief schrijven naar ons uh, bestuur. Ja. Heeft ook in de krant gestaan. En dan wordt daarna uh, aan de hand van... een kandidatencommissie wordt daar een voordracht gedaan. Ja, wanneer is dat? In september? september? Ja, dat is denk ik, september, oktober, dat, dat het nee. ergens, dat zijn die gesprekken en dan zal het richting november, december zal het wel erg duidelijk worden. Ja, ja, maar zal het een teleurstelling voor je zijn als jij niet uh, of zeg je van nou, als Maaike het doet, is ook goed. Nou ja, ik zou het graag <laughs> zelf willen doen. Ja, ja. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik vind het, uh, ik vind het hartstikke leuk wat ik doe nu. Mm -hmm. um, en ook alle andere dingen die ik bij de gemeente doe, want het is niet alleen maar dat ik inderdaad uh, mijn zegje doe. Ik doe ook nog veel meer bij de gemeente wat dat betreft. Uh -huh. dus ik, vind, ik, ik zou het heel erg leuk vinden om daarmee door te gaan. Is het een teleurstelling als ik tweede word? Uh, nou ja, uh, niet per se, want wat ik zei, het gaat om zandwoord. En als mijn partij dan vindt dat iemand anders het beter kan dan dat ja. ik dat doe. Jullie zitten nu allebei met één uh, zetel, hè? Jij zei uh, in het voorgesprekje met mij dat uh, wanneer je het aantal stemmen zou optillen... dan ja. dus zouden drie zetels krijgen. Klop. Als wij, op, ja? Uh, ja, als wij bij elkaar opstaan, uh, als, als we de vorige verkiezingen al samen zouden zijn, gaan, hadden we drie zetels gehad. Dus ja, ja, ja, nou goed, uh, dan, ben je, dan word je misschien de grootste. Wie weet, dat en zou de, toch wat zijn. En dan kun je wethouder worden, dan is het hele probleem opgelost. Dan ja. Ik, niet? Ja, ja, en dan kan ik alles meteen oplossen. Dus. Zou je dat ja. willen of niet? Ik wil zeker ooit wel wethouder worden. Ja, dat toch wel? Ja, ja, Oké. Okay. Ja. Maar dan moet je je baan als, uh, als uh, onderwijzer opzeggen. Klopt. Ja, Net, maar... dat, dat heb je daar dan voor over? Uh, ja, alleen ik weet niet of dat nu al het geval gaat zijn. Oké. Okay. Uh, ik zou het ook niet gek vinden Bijvoorbeeld als een Michael Koper een wethouderskandidaat is. Uh -huh. Ik denk dat zij dat ook wel heel erg goed kan. Ja. Um, dus dat zou ook nog een, een mogelijkheid zijn. Alleen het mooie is. En nu is het jammer voor dit interview. dat ik ga daar natuurlijk niet over. Dat nee logisch. Is nee, logisch dat is maar nee, ja, ik zou het. Ja, ik bedoel. Uh, en je bent al jong. Daarom, ik ja. heb nog alle kans. We ja. gaan je niet vragen hoe uh, oud ben je 20. bent, maar hoe oud ben je? Ik ben 32. 32, <laughs> ja. ah, dat is vrij jong. Uh. Ja, is ja. Vrij jong, ja. Ja, ja. Vrij jong. Ik ja. was ooit het jongste raadslid uh, in oh, ja? de periode dat ik hier zat. Oh, Mevrouw van Duin erbij kwam, ja. die was toen 18. Oké. Okay. Die dus ja. niet jong. Maar, uh, nee, ja. Dit, ja, maar het is, het is nou, heel het mooi werk, het raadswerk. Re Relatief veel jonge mensen in de raad zitten. Ja, en dat ja. is ook echt positief. En ik denk dat ja. wij ook wel misschien wel een van de jongste raden in Nederland zijn. Ja. En dat is, ja, maar dat merk je Ik vind dat, dat je dat, je dat ook, ook merkt. Ik denk ja, dat de onderlinge zeker. sfeer ook best wel goed is. Incidenten daar gelaten. Um, en ik denk ook wel echt dat, dat voor veel mensen in de raad... de kop wel echt uh, allemaal dezelfde kant nu op staat. Nou, ik vind de laatste vier jaar toch wel grote stappen ge ge ja. gemaakt in Zandvoort. Ja. Als je ziet wat er nu allemaal gaande uh, is en er gaat gebeuren. Maar als, als kleine partij uh, uh, heb je niet het idee dat je heel weinig voor elkaar kan krijgen? Ja, nu met zo'n motie over roken, dat is goed gelukt ja, natuurlijk. Nou, een... Maar vaak kom je met moties uh, die het niet gaan halen natuurlijk. Ja, er zit, er zit een, een verschil in, vind ik. Um, als je kijkt naar de periode dat er nog echt een coalitie zat in zijn antwoord. Mm -hmm. Helemaal met je eens, dan krijg je vrij weinig voor elkaar. Uh, was het ook vaak nee tegen al onze ideeën. Of dan moest ik het op een ander moment indienen. Of ik moest meer met hun overleggen. Noem dat soort dingen allemaal op. Maar sinds er een soort van geen coalitie meer in wordt is... kunnen wij enorm goed samenwerken. En ja. zie je eigenlijk dat heel veel van onze ideeën... bijna alles tot nu toe het wel heeft gehaald. Mm -hmm. Van het extra bomenplan tot de Zandvoortse Laan... tot de zinnsagenda ja, tot ja, nu het roken. Ja. ja, dat zijn allemaal dingen. Dat zijn ja. best wel grote dingen waarvan ik denk van nou... Ja. Uh, zeker nu er geen coalitie meer in. nee nee dat dus het is, heeft het, het eigenlijk mak makkelijker gemaakt voor mij als uh, dat ja, die coalitie opgeblazen op is. is ja ja, ja. Uh, en ja voor z'n denk ik uiteindelijk misschien nu ook wel omdat uh, ze noemen het zelf ook een verstandshuwelijk en als je een verstandshuwelijk hebt dan ga je toch dingetjes niet doen je ja. gaat niet een verbouwing starten als je niet weet of je, je lang bij elkaar uh -huh. bent, maar uh, en en nu uh, heb ik veel meer het idee van dat iedereen wat meer het belang van zandvoort, kijkt naar het algemeen uh -huh. belang en uh, uh -huh. daarmee verder gaat uh, om zandvoort mooier te maken. Uh -huh. En we hebben nogal wat te doen hier in zandvoort. Ja. Ja. Er is nog heel ja. wat te doen. Ja. Want uh, dat is uh, vaak ook een beetje het punt... Uh, dat er eigenlijk te weinig gebeurt qua woningbouw en dat soort dingen. Weet je. Ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk heel jammer, hè, dat het allemaal zo langzaam gaat. Ja, het is, het stikstof. Hoe kan dat, dat nou? De... Want ja, die stikstof, dat weet ik wel... maar daar kun je niet alles op gooien. Ik bedoel, ik zie uh, op de trost, of op de Van de Molenstraat... Uh, we ken al nieuwe locaties dat toch? Ja, dat studeering worden allemaal gebouwd. Klopt. En de gemeente zou niet kunnen bouwen. Wat is dat nou? Nou ja, het is voor een deel bijvoorbeeld als je naar de Curie kijkt wel echt stikstof. Ja oké, okay. je, je zit er vlak natuurlijk bij, bij Natuurlijk 2000. Aan de 2000. andere kant, als ik heel eerlijk moet zijn, ligt het ook wel echt ook aan ons als raad. Omdat wij een raad soms wel zijn die heel erg op detailniveau huh. aan het kijken zijn... wat we wel en niet belangrijk vinden. En dan hebben we het opeens over de kleursteen van een gebouw. Ja, jullie vertragen af en toe ook, ook wel. Dat klopt. Maar er zou wel gebouwd kunnen worden bij de passages natuurlijk. Ik bedoel, waarom wordt daar niet gebouwd? Uh, uh, even kijken hoor. Uh, Heijmanshof. Zou ja. natuurlijk ook al lang uh, mee begonnen kunnen zijn. Ja. Waarom, waarom, waarom duurt het allemaal zo lang? Ik denk dat dat uh, soms wat politieke moed vergt om dat wat sneller te doen. Hmm. Uh, wij hebben als GroenLinks ook bijvoorbeeld uh, gevraagd ik aan een portefeuillehouder. Van hoe kunnen we het versnellen? Want mij duurt het ook allemaal toch... Ja. En dan, nou, dan krijg je toch weer een halve antwoord van hmm. ja, nee, ja, dat kan ja, niet. Nee, ja, we, we hebben hier uh, Jan Jan de Kloet natuurlijk ja. ook regelmatig gehad. En, die, die, die, en misschien de... komt het ook wel een beetje door de hoeveelheid projecten die wij in stand hebben. Ik ja, denk dat wij nu 25 projecten kunnen. hebben lopen. Uh, als je over 25 projecten je aandacht moet... Uh... Ja, is ook lastig, maar dan kun je ja. er beter drie uitzoeken. Uh, nou, ja. uh... En daarom die strategische investeringsagenda ook. Daar heb ik ook bewust in laten opnemen dat daar een aantal bouwprojecten ook in komen. Ja. Want die strategische investeringsagenda die geeft prioriteit aan wat je wil ja. gaan doen. ja. En als je dat kan doen, als je zegt, nou, deze, deze, deze projecten gaan we in dit jaar doen. Ah. Uh, dan heb ik, heb ik het idee dat het ook wel gaat werken in ja. dat het wordt gerealiseerd. Ja, ja want jij bent net zo goed als ik dat jongeren natuurlijk smachten naar ja. woningen in uh, Zandvoort. En, en ja, die zien alleen maar bijvoorbeeld uh, wat hun voorgehouden is toen met de Mariënschool. Mm -hmm. Dat daar jongeren woningen komen. Nou, volgens ja. mij staat het weer te kopen. Ik weet het niet. Ik, maar, ik durf er best wel open over zijn. Ik, ik ben ook een Zandvoortse jongen geweest in ieder geval. Ik heb een tijdje bij de Schelp gewoond ik mm -hmm. woon hier op de staat. Ik betaal echt een, een significant deel van mijn salaris aan mijn huur. Ja, ik ook. Echt veel, ja. veel te veel als je het mij vraagt. En ja. als ik dat vergelijk met een generatie voor mij... Ja. Ja, het is voor mij ook bijna onmogelijk nu... om één ja, in, in dit dorp te kopen... en twee om ook überhaupt ja. um, iets betaalbaars hier te krijgen. En ja. dat is toch zonde. Ik ben echt wel een slant jongen. Ik ben hier... Ik uh -huh. niet geboren omdat ik in Haarlem moest geboren uh -huh. worden. Ja. Maar daarna ben ik een dag daarna naar Zandvoort gegaan, uh -huh. zeg maar. Ja, ja, en dat, ja, dat, ja. dat doet... Dat doe, ja, ik zie ook omheen dat het bij veel mensen gebeurt. En dat, uh -huh. dat doet mij nog steeds ook wel pijn dat dat zo ja, uh, is. Ja, ik kan me voorstellen. Kan me voorstellen. Dus dat, dat zijn allemaal van die drijfveren waar ik ja. nog graag goed, ja, ja. wil doorgaan. Ik begrijp het. Nee, uh, jij maakt er 16 jaar wel volgens vol, nee. <laughs> mij. Ik ga ook, de wethouder ja. bluis achterna. Nee, wethouder ja, Dan <laughs> word je wethouder <laughs> financiën. Dat kun je beter niet doen, denk ik. Ik hoor wel. Nou. Jij staat het, <laughs> ja, ik kan het nooit beter doen dan de wethouder financiën. Eigenlijk ook stiekem altijd nog dat Gertjan, jan Eigenlijk ook altijd nog dat Gertjan nog één keer door wil gaan, maar nee, dat, dat we wil je niet zit, doen. Nee, dat ja, heeft ja, hij ja, maar ja, even. Ja, je, ja, je moet een al keer al met hem gaan lunchen. <laughs> ja. Kopje koffie, koffie drinken, koffie, zo ja. Ja. Ja. Ja. Dat doen we veel ja. in de graad, hey, uh, ik wil je hartelijk danken, Karim, voor ja. jouw aanwezigheid. Ja, het Was een leuk gesprek. Of je moet zeggen, nou, ik wil hierover nog Even snel iets over iets zeggen. Nee ja, ik hoop vooral dat we lekker uh, op deze voet doorgaan met, uh, met elkaar samenwerken. Ja. En dat niet alleen met GroenLinks, de Partij van de Arbeid, maar ook met het CDA, met de VVD, OPZ, Jongsland, voor het Zee, D66. En nou, dat hebben ze al al, allemaal ja. gehad. De ja. ja. PVV, ben je ook genoemd? En de Pvv ook. Ja, ja, ja dat lijkt zoals mij ook daar, wel, toch? Zoals daar, uh, ik vind dat die ook heel constructief is. Ja, vanuit. zeker. Dat ja. Ja, ja, vind ja. ik ja. ook wel, ja. Dat ja, dat uh, ja, nee, is echt complimenten. Hey, hartelijk dank en succes de komende maanden. Ja, ja ik, ik, hoop dat het is. Ik, ben, ik ben wel benieuwd naar die stemming dan. Ik ook. Ja, jij ook, ja. geloof ik. Ja. Ik ook. Nou, we houden het scherp in de gaten. Ja, en als ja, het moest is, goed. dan kom ik bij jullie op de lijn. Ja, ja prima. Prima. top. Geniet eerst van, van je recess. Ga je nog op vakantie of niet? Ja, ik ga donderdag richting Kroatië. En oh, daarna lekker. ga ik nog iets veel leukers doen. Ga ik door Engeland. Oh, wat, en wel wel, wat goed. goed uh, ja, nou, Engeland Eng, Eng, is altijd goed. Dan, dan hoor je waarschijnlijk eh, deze plaat ook eh, nog een keer langs. dankjewel. Ja, Jaap... Want ik ben aangeschoven. Jaap ja, ja, ja, ik niet ja, ik. ik zag op de webcam dat Ger op een gegeven moment zo te ja, handig is met, met, met ja. die telefoon. Ik denk, dat kan ik niet overhaken. Heel goed, heel goed, Jaap. Heel goed. Zie je? En je woont nu vlakbij, hè? Ja, ik heb een bejaardenwoning tegenwoordig. Een aanleunwoning. Heel Zal ik hem dan maar erin gooien? Want het is een typisch Engels plaatje door George Harrison. Geschreven. Ja, goed. ja, dat ja, ja, weet jij. Ja, ja, dan ja, ja. was wel. Nou, dan... O, help. Wat, waarom ga je. Help de, de, ik... de Beatles, ja. Help. Ja, maar op een, <laughs> een of andere manier start hij niet. Oh. Nu wel. Ja, ik hoor wat Ik, ik hoor heel zacht Hier komt de sun, of niet? Ja, ja, ja. dat ja, is ja, wel de goed. bedoeling, maar. Heel goed. Hans. Heel goed, he? goed. Ja, maar uh, het is heel zachtjes. Hier comes the sun. Here comes the sun. sun. It's alright Little darling It's beat Little darling Ja, ja, wij hebben nog een uh, meningsverschil over de musicaliteit. Nou, het is geen meningsverschil. Een kleine discussie. Smaakverschil. Uh, is ik, dat ook goed? Ik vind uh, het, het nummer Heal the Pain, wat ik uh, dat voor had, had staan. Jij, ja. uh, dat is een nummer geschreven door George Michael. Maar die heeft hem geschreven in de, in, in de, in de gedachten van Paul McCartney. Ah, hij zei, ik wil een plaat schrijven en maken... Ja. die, zeg maar, uh, klinkt zoals Paul McCartney zijn liedje schrijft. Oké. Okay, en dat nou. is best gelukt. En uiteindelijk... Oké, okay, dan zal ik, uh, zal ik hem er even zo direct bij En uh, uiteindelijk is, he, heeft hij hem uh, samengezongen samen met Paul McCartney. Is dat zo? Ja, wat die nou, klaarstaat samen even, met Dan zoek ik hem er nog even bij. En die McCartney is natuurlijk een, een, een mega held. Hè, vergis je niet. Uh, nee, ja, hij, hoe oud is de man tegenwoordig? 83, e, 83 82, geloof ik. 82, joh. 82. 82. Ja. En hij... Hij is de rijkste popartiest van de wereld. Juist. Maar we moeten nu toch echt plaatsmaken voor... Het nieuws. Het nieuws. Het wereldnieuws, want dat wachten natuurlijk niet. En daarna gaan we het gewoon weer over het plaatselijke nieuws hebben, denk ik. Toch? Ja, zeker. Kom maar, jongen. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM.